Inmiddels is zo'n 30% van de stemmen geteld en als alleen naar die stemmen wordt gekeken is de verhouding anders dan in de prognose. Voor die prognose geldt een groot voorbehoud. Hij is gebaseerd op exit polls en vandaag konden de mensen stemmen voor de Provinciale Staten en die kiezen pas in mei de Eerste Kamer.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 CDA-vicepremier Verhagen vindt het jammer dat de partij fors heeft verloren ten opzichte van vier jaar geleden. Maar hij benadrukte dat de partij ongeveer gelijk is gebleven vergeleken met de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar. PVV-leider Wilders sprak van een geweldig resultaat. Volgens hem gaat de opmars van de PVV gestaag door. Wij geven Nederland terug aan de Nederlanders, voegde hij eraan toe. Libische opstandelingen hebben in de oliestad Brega een aanval van Gaddafi's militairen afgeslagen. Na een dag van felle gevechten is de havenstad nog altijd in handen van tegenstanders van Gaddafi. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera zijn zeker tien mensen omgekomen. De stad Brega in het noordoosten van het land is vooral van belang vanwege grote olie- en gasinstallaties die er staan.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 Dit is Radio 1. De stemming van Nederland. Provinciale Statenverkiezingen 2011. De Uitslagenavond. Bert van Sloten en Margriet Vromans. Goedenavond. 12 uur is het inmiddels geweest. 3 maart is het inmiddels. We maken een extra lange uitzending in verband met Provinciale Statenverkiezingen. We gaan meteen naar Wilco Boom, want die is bij de Partij van de Arbeid. Ja, ik sta hier met Job Cohen in het uh, paard van Troje, waar de Partij van de Arbeid B1 is. En uh, met gemengde gevoelens, want de partij staat op 15 zetels, maar de coalitie staat op 37 zetels. Meneer Cohen, zeg het maar. Ja, nou, dat is een, lijkt mij een prachtige karakteristiek. Uh, als wij inderdaad 15 zetels zouden halen, dan zouden we er van op vooruit gaan. Uh, als de coalitie op 37 staat... Uh... Nou ja, dan, dan, dan komt die meerderheid toch wel weer in zicht. Ja, want dan kunnen ze vaak rekenen op de SGP bijvoorbeeld? Ja, en daarom zeg ik inderdaad dat die meerderheid dan in zicht komt. Uh, vanavond leek het erop dat die uh, meerderheid niet in zicht kwam. Uh, en als dat zo is, dan, uh, nou ja, dan zou echt het landschap enigszins veranderen. Ja, en dat, uh, als het met 37 zetels, dan verandert het landschap niet, denkt u? Nou ja, ik vind het, het, het, ik vind het allemaal nog lastig om er, om er nu echt uitspraken over te doen. Het is echt, echt wachten tot we de uitslagen hebben... Uh, zoals het er eerder naar uitzag, als de coalitie er 36 heeft... dan ziet het er weer heel anders uit dan met die 37, inderdaad vanwege de SGP. Um, wat, wat betekent het voor de positie van de Partij van de Arbeid als dit de uitslag wordt? Ik, ik vind het nog weer te vroeg om dat echt definitief te zeggen. Uh, als de coalitie een meerderheid haalt, uh, dan betekent dat dat ze ook doorstomen. Halen ze die meerderheid niet, dan zullen ze echt moeten proberen... om ook de, de, de plannen zodanig bij te stellen... Uh, dat ze ook er op kunnen rekenen dat ze in de Eerste Kamer een meerderheid kunnen hebben. En daar speelt dan vanzelfsprekend de Partij van de Arbeid weer een rol in. Er is de afgelopen maanden ook wel gespeculeerd over uw eigen positie... Uh, maar één zetel winst, dat zou dan achter de rug moeten zijn? Nou ja, er is misschien wel gespeculeerd, maar niet door mij. Dus daar wil ik ook maar niet aan meedoen nu. Dus Job Cohen is en blijft de partijleider van de PvdA? Ja, ik geloof dat ik nu dat al in december heb gezegd. Zeker. Maar bij een slechte verkiezingsuitslag had dat natuurlijk ook onder druk kunnen komen te staan. Ja, wat dat betreft denk ik dat de uitslag zoals het nu er naar uitziet... Ik heb het vanavond ook zo gezegd, voor de Partij van de Arbeid is het niet slecht. En de vraag is hoe het verder nou voor het land uitpakt. Want daar zullen we nog moeten afwachten hoe de definitieve uitslag is. Dank u wel. We gaan nu naar VVD-leider Rutte, de premier, die ook zijn kiezers gaat toespreken. Dank u wel. Ja, uh, Mark Rutte komt hier uh, nu inderdaad uh, binnenwandelen. Uh, gejuich klinkt op, er uh, valt de tafel om. Ja, meneer Rutte, bent u blij? Is het voor zo? U gaat uw verhaal houden op het podium. Voorzichtig! Voorzichtig. Ja, voorzichtig. Hij wordt uh, toegejuicht, uh, geeft nog geen commentaar. Hij zoekt het podium. Waar moet hij naartoe? In ieder geval uh, wordt er dus luid geklapt. Mark Rutte, die lacht. Hij heeft wat te vieren, want de VVD is de grootste. Maar hij heeft ook mensen een minder blijde boodschap, want wat de VVD een, wat heeft een, geen meerderheid in de eerste kamer. Wat We een razend, spannende avond. Het doet zo denken aan 9 juli vorig jaar. Weet u er nog in de strandtent? We zijn er nog niet. De uitslagen komen nog binnen. We staan op 40% van de stemmen die zijn geteld. Maar het ziet eruit uit dat ook in de Eerste Kamer... de VVD de grootste partij van Nederland is. Ja, ten tweede. Ten tweede. Ten tweede. De avond begon met een peiling. 35 zetels, dus niet genoeg. Inmiddels staan we op 37 zetels. Dat is er nog steeds één te weinig voor de echte meerderheid. Maar we zijn er al twee omhoog. Het kan dus vanavond gebeuren dat we ook met deze combinatie van partijen... in de Eerste Kamer die meerderheid gaan halen. En dat zou geweldig nieuws zijn. Ik wil hier... In de eerste plaats ook felicitaties overbrengen aan de twee partijen... die vanavond grote winst hebben geboekt. En dat zijn natuurlijk onze collega in de samenwerking, de PVV van Geert Wilders... maar ook de partij van Alexander Pechtot D66. Ze hebben allebei een prachtige avond. En laten we ook opmerken dat het verlies voor onze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 of ze nou vanuit de JOVD bezig waren, op al die bijeenkomsten... en ook die totaal verregende zaterdag en zondag... toen we allemaal tot op de draad nat bezig waren volgens uit te delen. Want u weet dat wij ze liberalen, ook als het regent gaan wij de straat op... dan zeggen we niet af zoals andere partijen, dan gaan we juist door met volgens uitdelen. En ik wil van al die mensen in de JOVD en al die mensen in de VVD... Charlie Abtroot, onze campagneleider. Fantastische prestatie. Loek Hermans, onze lijsttrekker voor de Eerste Kamer. Het resultaat is er. Nogmaals, het ziet er naar uit, de grootste partij. Maar het echte werk gaat nu beginnen. We zullen weten dadelijk aan het einde van deze avond... of deze politieke samenwerking in de Eerste Kamer tot een meerderheid komt. Maar ook als dat niet zo zou zijn... Dan gaan wij knokken met dit kabinet. Voor een sterker Nederland. Voor een rechtvaardig Nederland. Voor een Nederland dat weer welvarend is. We gaan die staatsschot aanpakken. We gaan Nederland veiliger maken. We gaan ervoor zorgen, dames en heren. Dat we gewoon dat prachtige land weer teruggeven aan de Nederlanders. Want dat is ons project. Yeah. Yeah. En daarom... Het zal nog maar enige uren duren. Maar wat is het weer spannend. En ik wens jullie, maar ook mezelf, nog een fantastische paar uur tegemoet. En volgens mij zou het dan kunnen dat we zelfs misschien net richting die 38 gaan. En wat zou dat mooi zijn. Tot zo. Premier Mark Rutte. Hij had het erover dat 40% geteld is. Mark Visser, dat klopt. Ja, zelfs ietsje meer. 45,8%. Oh, het gaat hard. Precies te zijn. Ja, het gaat echt heel snel nu. Um, dan beginnen we weer bovenaan met de CDA. 21 zetels in 2007, nu 11%. Uh, 14 voor de VVD in 2007, twee erbij, 16. De PvdA van 14 naar 15, eentje erbij dus. De SP van 12 naar 8, vier eraf. GroenLinks blijft gelijk staan op vier. De ChristenUnie in 2007 vier zetels, nu gehalveerd naar twee. D66 uh, juist weer in de lift, van 2 naar 6. Partij voor de Dieren blijft op één zetel staan. De SGP had er twee in 2007, nu nog maar één. Partij voor de Vrijheid deed uh, niet mee in 2007, uh, komen nu op tien zetels... en 50 plus van Jan Nagel één zetel. Dat is na 45 van de stemmen geteld te hebben. Laten we toch eventjes die twee speeches terughalen die we zojuist uh, ge gehoord hebben. Geert Wilders vanuit uh, uh, Limburg speechte daar. Um, Gerrit Voerman, eerst maar eens even je reactie op die speech. Ja, die was toch een beetje uh, op de vlakte, dacht ik. Uh, wat men in ieder geval niet deed, was een vergelijking maken met uh, de Kamerverkiezingen van, uh, van uh, vorig jaar. Begrijpelijk, omdat dan uh, een teruggang zou moeten worden geconsta geconstateerd. En dat is natuurlijk nu niet het moment. Uh, dat zou ik ook niet doen als ik uh, politicus was en uh, ik uh, kwam van 0 uh, op 10 uh, zetels in de Kamer. Maar het is natuurlijk wel het, een feit dat, dat de PVV het iets minder goed heeft gedaan dan, uh, dan uh, vorig jaar. En verder, ja, de VVD. Ja, die andere speech, Mark Rutte, ja. we hoorden we zojuist. Hij stond daar als uh, partijleider. Maar hij is natuurlijk ook wel premier van alle Nederlanders. Ja, maar hij is ook partijleider, inderdaad. En heeft, hij heeft, en dat is bijna vergeten... in 2008 stond hij met zijn partij over in kamer, Tweede Kamerzetels... op 13 op een gegeven moment in de peilingen. En nu staat hij uh, als uh, premier, de eerste liberale premier sinds uh, 1918... Uh, leider van een partij die de grootste is in de Tweede Kamer... en hoogstwaarschijnlijk ook in de Eerste Kamer. Dus hij heeft in, in een paar jaar uh, is het hele beeld gekanteld van de VVD. En dat is natuurlijk opmerkelijk. Ja. ja en niet alleen van de VVD gekanteld, Margreet, ook uh, van het CDA. Want het CDA is sinds mensenheugenis niet meer de grootste in de Eerste Kamer nu. Nee, en ook niet in de provincies. Hè, en dat zijn ze toch eigenlijk de afgelopen tijd... waar ze ook overal de grootste bijna in alle provincies bij de vorige staten. En nu niet meer. Dus je krijgt totaal andere verhoudingen. Maar wat ik denk wat heel belangrijk is voor Rutte... en mm. dat merkt je ook wel... Dat de VVD de grootste partij is gebleven ook in de, is geworden, groot, in de ja. Eerste Kamer. Want het was een voor. groot probleem geworden als de Partij van de Arbeid groter was geworden. Nou, dat is zeker een groot probleem. En je zag toch de hele tijd, hij zei het zelf ook al, hè, een nek aan nek race. Dat deed me een beetje denken aan die avond van 9 juni. En nu zie je toch dat hij wat uh, vooruit begint te lopen. In, uh, Ze deze deden prognose. dat toch een beetje dun door de broek. Nou, ik kan me voorstellen dat het voor de premier absoluut heel vervelend is... als je premier bent van een kabinet en de PvdA streeft je opeens... en toch nog onverwacht voorbij. En het is hem er veel lang gelegen dat de VVD de grootste partij is. En ik denk dat hij ook heel blij is dat de PVV op grote afstand is gebleven. Want die staat tot nu toe op tien zetels. Dus Rutte kan toch met een uh, gerust hart gaan slapen vannacht. Ga, ga je dat dus... merken, trouwens, dan straks in het debat... in uh, laat men zeggen alle afwegingen die er gemaakt worden... Het kan denk ik twee kanten opgaan. De ene kant kun je zeggen, uh, misschien houdt Wilde zich wel even wat gedijst. Hè? Hij is uh, wat ingezakt in, uh, in de cijfers tot uh, op dit moment. Aan de andere kant kun je zeggen, misschien moet Wilde zich wel wat harder gaan roeren. En laten horen dat hij er is en dat hij er toe doet. En dat hij wat bokkiger wordt. En gaat zeggen tegen opstelten en tegen minister Donner. Kom eens op met dat Boerka-verbod. Waar blijf je om zijn achterban te mobiliseren? Dus dat kan ook uh, op die kant uitwerken. Het zou een gevaar kunnen zijn. Ja, Gerrit Voorman, benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Ja, inderdaad. Uh, het is een beetje de afweging die hij zal maken. Uh, ik moet er een schepje bovenop doen, want het is me niet gelukt... om een achterban uh, te mobiliseren. Dat zou natuurlijk een, een, een, een, een, een, een uitkomst zijn van deze uitslag. Aan de andere kant, hij zit natuurlijk wel safe, uh, hoe dan ook... Er is een afspraak gemaakt met het gedoogakkoord. Er is een regeerakkoord. Er is vastgelegd wat, wat, wat de PVV doorgevoerd wil zien. Hij kon ook in de campagne toch makkelijk kritiseren uh, zonder die verantwoordelijkheid te dragen. Ik denk dat hij uh, natuurlijk ook ziet dat hij op rozen zit... en dat hij uh, eigenlijk meer verliest als hij deze situatie... Uh, door te bokkig te gaan doen onder hoge druk gaat zetten... Huh. dan wanneer de zaak gewoon uh, zo verder gaat. Is, is dat waar? Want het zijn natuurlijk de moeilijke dossiers, de Wilders dossiers... Die in de Eerste Kamer natuurlijk voor problemen zullen ja, gaan zorgen. Dat is een ander verhaal, maar dat, de vraag is of de coalitie daar wat aan kan doen. Als, als het zo zou zijn dat, dat de coalitie geen meerderheid haalt of afhankelijk is van de SGP, dan kan Wilders moeilijk zijn coalitiepartners verwijten dat ze die zaken niet kunnen realiseren als simpelweg de, de ja, meerderheid dat, ontbreekt. Uh, ik zou zeggen dat, dat snapt u, dat snap ik, dat snappen misschien ook die 150 en die 75 leden van de Eerste en de Tweede Kamer, maar die kiezers, die snappen daar toch niet zoveel van? Nou, uh, wat Wilders zeker goed kan is uh, aangeven wat er in Den Haag allemaal niet goed loopt en, niet, uh, en mis is. Dat is hem toch altijd wel juist vanwege zijn populistische benadering om te zeggen het deugt er niet, ze denken alleen maar aan zichzelf. Ze regelen de zaakjes in een achterkamertje. Doorgaans is wilden ze daar wel heel erg goed in bedreven om uit te leggen wat er aan de hand is. Maar juist deze dossiers die, uh, de PVV dossiers als we ze zo mogen noemen op het gebied van uh, immigratie, integratie, zijn ook veel dossiers die nog in Europese regelgeving afgesproken zouden Zeker. moeten worden. En dat is natuurlijk ook nog een hele taaie materie. Ja, maar dat is van aan al gezegd dat wat Wilders wilde op die terreinen... dat het mij zeer de vraag is of, dat, of daar een begin... Uh, van een uh, verandering uh, teweeg kan worden gebracht. Omdat uh, dat niet alleen maar... Uh, de Nederlandse overheid of de staat is... die dat ja. kan doen, het kabinet is dat die dat kan doen... is afhankelijk van de medewerking van... 26 andere landen in de Europese Unie. Nou, die kans is bijzonder klein dat het gaat gebeuren. En dan gebeurt er natuurlijk nog iets anders met uh, de PVV. Uh, de PVV was de partij van uh, Geert Wilders. Die was aanvankelijk een eenmansfractie in de Tweede Kamer. Is gegroeid. Vervolgens kreeg je twee satellietsteden, uh, als ik het zo mag uitdrukken, in Almere en in Den Haag. Maar nu krijgen we... en we hadden ook nog een vestiging in uh, Straatsburg-Schuinestreet-Brussel. Uh, maar nu hebben we twaalf filialen er opeens bij met twaalf uh, chefjes. Uh, en die kunnen niet allemaal meer worden aangestuurd... Geert Wilders lijkt mij zo, Magreet. Nee, dat uh, is zeker niet het geval. Maar je ziet al wel dat uh, Wilders... Uh, qua collegevorming ook al wel wat mensen naar voren geschoven heeft. Mensen waar hij vertrouwen in heeft. Want je hebt gezien Almere en Den Haag. Hè, daar hebben ze niet meegedaan met de collegevorming. Het lijkt erop dat ze, dat toch wat slecht bekomen is. In Limburg willen ze heel graag uh, meeregeren. Om het zo te zeggen. In het college, in het gouvernement gaan zitten. Dat hebben ze ook gezegd. Ze hebben al een kandidaat gedeputeerde naar voren geschoven daar. En dat is iemand die Wilders heel goed kent. Dat is die Van Vliet. Die die uh, op nummer 2 staat op de lijst in Limburg. En die zou gedeputeerde willen worden. Dus je ziet wel dat Wilders zich er direct mee bemoeit. Maar op een gegeven moment moet hij natuurlijk de touwtjes... wat uit handen gaan geven. Ja, Gerrit Voerman, ja, hij moet de touwtjes uit handen gaan ja, geven. Dat, dat gaat zeker gebeuren. Want uh, tot nu toe heeft Wilders geprobeerd... bij de Europese verkiezingen, bij de raadsverkiezingen... om iemand uit zijn fractie uh, eigenlijk af te vaderen naar die nieuwe locatie. Of het nou uh, Straatsburg is, of Den Haag, of uh, Almere... Je ziet het nu nog dat op kandidatenlijsten uh, nog Kamerleden staan. Hè? Dus nog steeds wordt vanuit dat centrum van Den Haag... Uh, wordt geprobeerd uh, die, uh, ook de statenverkiezingen en de statenfracties wat... Uh... Ik ga je onderbreken, want de premier gaat altijd voor. En die staat nu bij de microfoon van Peter Blok. Ik heb hem in plaats. Ja, VVD-leider Mark Rutte. Er zijn er weer een paar bij, hè? een paar zetels. Ja, het is weer zo'n razendspannende avond... als op 9 juni uh, vorig jaar. We begonnen... Op 35 met z'n drieën en nu staan we op 37. Dat is nog net één te weinig, maar toch een heel ander beeld dan aan het begin van de avond. Maar wat dacht u toen, van zo populair ben ik nu ook weer niet? Ja, weet je, ik, ik, ik, ik had al zo'n gevoel bij die eerste peiling dat hij wel wat al te somber was. En ik vind dit ook meer in de lijn met waar ik zelf op rekende. Ik had zelf het gevoel, we zouden toch wel ergens tussen de 37 en de 39 moeten kunnen uitkomen. Maar laten het CDA en de PVV u niet erg in de steek? Ze blijven ver achter. Ja, er was voorspeld door velen dat het CDA onder de 10 zou eindigen. En het verlies van het CDA valt erg mee. Kijk, ze hebben een zware, moeilijke uitslag gehad vorig jaar bij de Tweede Kamerverkiezingen. Niemand kon verwachten dat ze dat zouden goed maken. Uh, maar ze hebben een klein herstel zelfs ten opzichte van vorige Tweede Kamerverkiezingen. Dus daar is ook echt weer de weg naar boven. En de PVV komt van niks op tien zetels. Dat is natuurlijk een enorme prestatie. Maar ja, u hoeft niet heel erg bang te zijn voor Wilders met tien nou ja, ik ben niet bang voor Wilders. Hij is mijn partner in deze samenwerking. Dus... Nee, maar als u nu bijna even groot zou zijn geweest... daar zal u toch met een schuine oog naar gekeken hebben. Ja, maar zolang wij als VVD in ons eentje geen absolute meerderheid hebben. En dat ziet er vanavond niet in. He, ik denk niet dat we als VVD vanavond op 38 zetels komen... maar met z'n drieën maken we een kans. Nee, natuurlijk, we zijn met z'n drieën bezig en we doen met z'n drieën goede zaken. Maar zat u in de piepzak? Uh, nee, ik zit nooit in de piepzak. Ik heb ook altijd gezegd, ik heb er vertrouwen in... dat die meerderheid in Nederland die het kabinet zit zitten... ook naar de stembus zal komen. Uh, maar ik heb altijd wel gezegd, die, als, die opkomst is altijd wat lager... Hè, dan bij Tweede Kamerverkiezingen. Ja, is... Bent u daarin teleurgesteld? Nee, maar die opkomst is natuurlijk uiteindelijk een stuk hoger nu... dan, uh, dan, vorig, dan vier jaar geleden. Maar genoeg basis om verder te gaan? Ja, 100%. procent. Nee, wij, wij gaan door. De, de agenda gaat verder. Maar Emile Roemer heeft vanavond gezegd van... Uh... Weg erbij, nieuwe verkiezingen. Ja, hij is oppositie En hij is het type oppositie wat niet echt bezig is met een constructieve dialoog met het kabinet. Ik mag hem zeer graag, maar hij heeft natuurlijk zijn eigen stijl van politiek bedrijven. Ik heb wel van mensen als Job Cohen, Jolande Sap, eh, ook Alexander Pechtot, André Rauvoet eh, teksten gehoord vanavond die wel gericht zijn op het komen tot goede samenwerking. En daar rekent u op en dan kunt u eh, vrolijk verder. Het zijn allemaal mensen, dat gaat overigens ook voor over Emil Roemer, maar nogmaals zijn eigen stijl... maar al deze mensen... Uh, ja, houden van het land en willen er het beste van maken. En u denkt dat u toch morgenochtend een meerderheid heeft? D dat weet ik niet zeker. We, staan, we zijn nu van 35 naar 37. En uh, er is één pijlstation dat zegt... Nou, het zou wel eens net 38 kunnen worden. Ik hoop het van harte. Uh, maar een voorspeller ben ik helaas niet. Dank u wel. De laatste camera. Peter Blok. Dat, dat was Peter dat? Blok. Precies. We waren eventjes dicht. Um, Mark. Even een tussenstand, want uh, ongeveer de helft van het aantal stemmen is geteld. Uh, ja, ik heb ik, alleen even... Ik wacht nog. Waarschijnlijk komt zo de nieuwste binnen. Dus doe ik even een paar steden eerst. Doe eerst even Als, een paar steden, bouwen we de spanning we op. Bouwen dus we bouwen de spanning op. Uh, Groningen, grote stad. PvdA van 25,8. Uh, vier jaar geleden, nu 24,2. Dus uh, iets meer dan een procent eraf. Het CDA van 11,6 naar 6,3. De SP van 18,5 naar... Uh, 13,9. De VVD van 12 iets omhoog naar 12,6. De ChristenUnie van 7,9 naar 5,4. En even kijken, d 66 is daar flink gestegen in Groningen van 4,7% naar 13,9. Heb ik nog uh, Lelystad. Als ik uh, heel snel weer even naar beneden ga scrollen. Want er springen weer andere kleine plaatsen in en dan verschuift hij weer. Daar is die. Uh, de VVD van 22,1 uh, vier jaar geleden naar 22,6. Lichte stijging. Het CDA van 14,7 naar 17,7. PVDA 20,6 in 2007, nu 18,9. De SP van 18,2 naar 10,5. En de PVV, de vorige keer hadden ze niks. En nu 16 procent. Ga ik nu kijken of die tussenstand, die heb ik nog niet. Maar wat ik wel kan zeggen, dat het uh, hetzelfde is. Ik heb nog geen vergelijking even met uh, wat het was bij de vorige verkiezingen. Als ik die misschien heel snel hier erbij krijg. Het verandert in ieder geval niks met de vorige prognose. Het CDA blijft dus. op 11. VVD 16. PVDA 15. SP 8. GroenLinks 4. D66 6. ChristenUnie 2. Partij voor de Dieren 1, SGP 1, PVV 10 en 50PLUS 1. Goed, dat op basis van ongeveer 50% van de stemmen wat geteld is. En dat gaat nu wel snel, hè, want alle grote steden komen ja, binnen. Zeker. Dus, uh, maar we kunnen geen voorspelling doen over wanneer we klaar zijn met uh, tellen. Maar dat zal niet uh, zeggen, een uur of zes morgenochtend zijn. Nee, absoluut niet. Het gaat nu echt heel snel. We zijn nu al de 50% gepasseerd. Dus dat is echt binnen een uur van, van 30 naar over de 50. Uh. Gerrit Voerman, we hebben net uh, premier Rutte gehoord. Die had het over 37 zetels en misschien zelfs 38 zetels. Op de een of andere manier hanteert hij niet die marge waar wij het zojuist wel over hadden? Tja. Is dat verstandig? Nou, er lijkt zich nu langzaam maar zeker... Nou, nu de helft van de stemmen geteld zijn... Uh, toch wel een, een bepaald stabiel patroon uh, zich af te tekenen. Dus ik, zou, ja, ik ga, den, ga niet uh, deze tussenuitslag uh, nu zegenen. Uh, ik zou bijna zeggen, ik kijk wel uit... Want dat kan natuurlijk altijd weer iets anders lopen. Maar langzaam en zeker uh, ontwikkelt zich nu, nu toch wel een bepaald uh, patroon. Mag je ja, hier slag. toch wel een zekere waarde aan ja. gaan hechten? Ja, precies. En, en dan houden we toch nog steeds in de gaten... dat deze statenleden straks wel nog die senatoren moeten gaan Ook kiezen. Dat, en dat die we, marge moet je toch nog aan. En dat we halverwege zijn. Hè? Dat er altijd nog wel een zetel kan verschuiven. En uh, dat, dat het nog niet de eindslag, einduitslag is. Ja. Het is toch wel een bijzondere uitslag. Want we hebben het vaak over het CDA gehad. Uh, Magreet. Uh, het CDA... Ik bedoel, ze proberen nog iets positiefs uit te stralen van het valt mee en we zijn niet door uh, de hoeve helemaal gezakt als je het vergelijkt ook met de vorige Tweede Kamerverkiezingen maar, desalniettemin, heel veel statenleden verliezen wel hun baan. Ja, en dat zal ook nog wel wat uh, reuring veroorzaken daar... want ze leveren heel veel gedeputeerden... en ook vaak in colleges meer dan één. En dat gaat toch baantjes kosten... en er zal ook nog wel wat gevecht uh, geleverd moeten worden... van wie krijgt dan wel het baantje. Ze hebben het natuurlijk wel een beetje ingecalculeerd... maar het levert altijd spanning op. Want bij de Partij van de Arbeid zeiden ze de afgelopen weken in ieder geval tegen elkaar... nou, veel bestuurders zullen wij niet hoeven te verliezen... dus dat geeft in ieder geval rust in de partij... Nou, die rust zullen ze bij het CDA niet krijgen. En iets anders wat toch de partij ook wel zorgen zal baren toch... en vooral verhagen, want zijn positie blijft heel kwetsbaar... dat is dat het hem toch niet gelukt is in die vier, vijf maanden... dat het kabinet nu bezig is om toch iets op te krabbelen en verhagen. Had toch heel graag willen laten zien vandaag... kijk eens, we gaan echt... Duidelijk die stijgende lijn in. Maar dan Want komen dan... we ook een beetje, Margreet, bij die campagne uit. Waar was Verhagen? Weet je nog wat? het was. Uh, Bush was het ook van. Where were you, uh, George? Uh, nee, dat was de uitdager volgens mij. Uh, waar, was uh, je, waar was je, je Wim? Waar was je Wim? je had hem uit Amerika overgenomen. Maar waar was Verhagen? Nou ja, de laatste dagen was Verhagen even op vakantie. Maar daarvoor heeft hij uh, alle provincies bezocht. En dat deed hij altijd ook op titel van minister van Economische Zaken. Hij was in Drenthe. en dan ging hij vertellen dat die CO2-opslag niet doorging. Dan ging hij weer naar Limburg. Uh, voor, bij ondernemers praten. Hij had altijd een beetje die dubbelrol. Ene been was hij minister van Economische Zaken en het andere been was hij dan partijleider van het CDA. En als je het over de duivel hebt, trap je hem op de staart, zeiden ze vroeger. Bij mij thuis, Maxime Verhagen staat nu bij de microfoon van Marcel Bril. Meneer Verhagen, er lijken wat positieve signalen te komen... ...als het gaat om die meerderheid in de coalitie. 37, bent u daar blij om? 37, het wordt dus heel spannend. Het uh, is, uh, is absoluut zo. De eerste uitslagenprognoses gaan van 35 zetels aan... ...nu op 37 zetels, dus het wordt buitengewoon spannend. Um, en het is ook zo dat er meer uitzicht is natuurlijk... ...op het behalen van meerderheden voor voorstellen van, uh, van het kabinet. Wat ik het, uh, het allermooiste vind is dat in, natuurlijk in de laatste... Uitslag die nu de helft van de stemmen is geteld, doorkomt dat wij naar elf zetels zouden gaan. Dat betekent dat het eigenlijk de eerste keer is sinds uh, drie verkiezingen op rij dat we weer uh, in de plus staan. Uh, en dat uh, is ondanks het verlies van Provinciale statenzetels natuurlijk gewoon buitengewoon mooie basis. Voor de coalitie, de samenwerkingspartijen moet ik officieel zeggen... gloort er nu een meerderheid, ook al is er voor, nog een minderheid. En voor de samenwerkingspartijen, een PVV die van 0 naar 10 zetels gaat... een VVD die zetels wint, wij ten opzichte van de vorige verkiezingen uh, boeken, dan uh, moet ik zeggen dat er in ieder geval de kans dat wij uh, goed beleid kunnen voeren uh, toegenomen is. Nu hebben we de helft van de uh, stemmen binnen, daar weten we het van, u stijgt nu wat... Ja, je kunt ook zeggen, er zit nog wel een risico in absoluut. dat hij naar beneden duikelt. Het kan ook weer een zeteltje omlaag gaan, dat is zo. Uh, net zo goed als uh, de, het totaal van uh, deze politieke samenwerking... Uh, van 35 naar 37 zetels in de loop der avond geklommen is... kan het natuurlijk ook uh, door de volgende 50% weer wat dalen. Uh, dat is absoluut waar. Uh, tegelijkertijd uh, geeft het ook aan... dat uh, de hele campagne van een aantal partijen die erop gericht was om uh, een uitslag te bewerkstelligen die maar één uitslag uh, had... namelijk stuur dit kabinet naar huis... dat die in ieder geval duidelijk niet bewaardigd is geworden. Hoe belangrijk is het voor u om groter te zijn uiteindelijk dan de PVV? Nou kijk, het is natuurlijk prettig dat als wij de vorige keer... Uh, de vierde partij van het land waren, dat we nu de derde partij van het land worden. Dat geeft in ieder geval ook een solide basis aan om te werken aan het herstel van vertrouwen. Tegelijkertijd is het zo dat uh, ik het uh, belangrijkste signaal vind dat uh, uh, wij eigenlijk in de afgelopen drie verkiezingen steeds fors verloren, dat we nu ten opzichte van die drie verkiezingen dat we weer een lichte stijging zien. En dat geeft in ieder geval voldoende vertrouwen om uh, ook te werken aan uh, voldoende steun, ook voor het CDA in de toekomst. Het lijkt me heel prettig voor u dat uh, de PVV niet heel groot is geworden. En u? Heel klein, want dat wordt dan lastig in zo'n coalitie, in zo'n samenwerking. Hè? Ja, ik ga niet in op uh, wat allemaal prettig zou zijn geweest. Ik heb te maken met een uitslag. Ik heb te maken met het feit dat wij bij de vorige verkiezingen, 9 juni jongsleden, dat wij toen gehalveerd waren, dat we de vierde partij van het land waren, dat wij nu niet alleen ten opzichte van de peilingen en alle voorspellingen dat wij uh, weer gewoon gestabiliseerd zijn... en een lichte winst geboekt hebben... maar dat we ook de derde partij van het land zijn geworden. En daar moet ik zeggen dat ik uh, uh, blij ben... dat uh, wij in ieder geval zijn begonnen met het herstel aan vertrouwen. Ooit was u de eerste partij en nu bent u blij dat u de derde bent. Uh, als je uh, ooit de vierde partij bent en ooit gehalveerd bent... dan is het natuurlijk prettig als er weer een stijgende lijn is. Dat geeft in ieder geval aan dat je het dieptepunt van je crisis bereikt hebt en dat je weer kunt gaan bouwen aan herstel. Blijf nog even afwachten, nog de helft van de stemmen. En Dat blijft nog even afwachten, maar ik moet zeggen dat ik, uh, uh, dat ik in ieder geval... Uh, voldoende vertrouwen heb om met een positieve blik naar de toekomst te kijken. Niet alleen voor wat betreft het kabinet, maar ook voor wat betreft het CDA. Dank u wel. Maxime, Maxime Agen. Met ja. een beetje schorre stem. <laughs> ja, aangedaan door emotie. veel gesproken hebben vanavond, denk ik. Goed, vanuit Den Haag gaan wij weer naar Limburg. NOS-collega Pim van Galen praat met Geert Wilders. Nou, ik ben ontzettend blij, echt, met uh, deze uitslag. We hebben negen en wie weet uh, komt er nog wel wat bij. Zetels uit het niets gehaald. Uh, het is jammer dat er, uh, als het gaat om Pvv, als ongeveer de helft van de mensen uh, niet is gaan stemmen, als hadden we nog een mooiere uitslag gedaan. Komt dat u was steeds in beeld? Ja, uh, denk, blijkbaar vinden mensen de provinciale staten toch wat uh, minder belangrijk, thema's die wat minder aanspreken. Maar nogmaals, uh, wij zijn uh, de grote winnaar. We gaan van nul naar minstens uh, negen zetels. In heel veel uh, provincies doen we het hartstikke goed. In mijn eigen Limburg uh, uh, hebben we in sommige plaatsen... Venlo, Kerkrade, zijn we opnieuw uh, de grootste partij geworden. En misschien zelfs in heel Limburg ook. Dus uh, ja, we krijgen er zoveel uh, politieke invloed bij. En statenleden blij dat ik uh, alleen maar verheugd kan zijn over dit resultaat. Wat vindt u van de stabiliteit van de coalitie... nu er uh, net geen meerderheid in de Eerste Kamer is? Nou ja, ook daar uh, wisselt het wel wat. Ik zag eerder vanavond dat we 35 zetels met z'n drieën ongeveer zouden halen. Het schijnt er nu weer 6 of 37 te zijn. Dus uh, ik wacht maar eerst af uh, tot uh, de echte uitslagen allemaal binnen zijn. Maar het was natuurlijk uh, veel prettiger geweest als we met z'n drieën nu al op een meerderheid stonden. Nogmaals, het kan nog gebeuren. Het is nu niet zo. En, uh, maar ik vind niet te min, uh, we hebben niet voor niets vorig jaar zo geknokt voor al die mooie PVV-punten. Dat het kabinet uh, met heel veel enthousiaste en nog meer overtuigingskracht door moet gaan. Want uh, uh, ja, het alternatief uh, is honderd keer erger uh, dan uh, uh, uh, dit mooie uh, beleid van dit kabinet met onze steun. Dat prachtige beleid dat u door wil zetten, links in de Senaat... die misschien een meerderheid krijgt, heeft al gezegd... de immigratieplannen die u zo graag wilt, die gaan niet door. Nou, dat moeten we nog maar zien. Ik ben er absoluut nog van overtuigd dat dat allemaal door moet kunnen gaan. Nogmaals, we weten ook niet wat de einduitslag nog is. We hebben ook nog partijen als de SGP die misschien nog net... tot een meerderheid kunnen brengen. Maar het zal lastiger worden, dat ben ik met u eens als dat niet het geval is. Maar ik ben ervan overtuigd dat de Eerste Kamer... de voorstellen vooral op een inhoud zou moeten beoordelen... Geen politiek orgaan zoals de Tweede Kamer. Dus met nog meer overtuigingskracht. Want dat zal dan zeker wel mogelijk of nodig zijn. Zullen we zeker, ben ik ervan overtuigd. Ook de punten van immigratie, maar ook van zorg en ook van criminaliteit. -aanpak, toch door de Eerste Kamer moeten kunnen loodsen. Tot slot, meneer Wilders. De bomen groeiden al tot in de hemel. U werd steeds groter bij elke verkiezing. Maar nu zien we, als we de cijfers goed bekijken. dat u, als je het vergelijkt met de Tweede Kamer, het meest verliest. Ik geloof 3,8 procent. Is dat niet een beetje een dreiging voor u? Nee hoor, want volgens mij als u kijkt naar de opkomst... en je ziet dat ongeveer 50% niet is komen opdagen van de PVV'ers... wat heel jammer is, dan zouden we, halen we 9 en misschien nog wel meer zetels. En als die opkomst was geweest, zoals in de Tweede Kamerverkiezingen... dan denk ik dat we uiteindelijk een uitslag hadden die niet alleen vergelijkbaar was... maar die nog beter is voor, zou zijn geweest dan die 24 zetels landelijk voor de Tweede Kamer. Je ziet ook in alle peilingen van welk onderzoeksbureau dan ook... dat we op 6, 7, 28 zetels staan. Dus ik denk echt dat de uitslag, de opkomst hier... De is uh, dat we uh, op negen zetels uh, blijven staan, misschien nog meer, maar dat overal de PVV alleen maar populairder wordt en dat die lijn naar boven, uh, gelukkig maar, uh, dat PVV-geluid uh, steeds meer mensen in Nederland uh, aanspreekt. Carnaval wordt echt een feestje voor u dit weekend? Ja, het is vandaag al uh, een feestje. Um, um, carnaval, uh, ik zou willen dat ik het nog zou kunnen vieren, maar uh, vastelovend zoals wij dat noemen, Carnaval doen ze boven de rivieren, maar dat is altijd een feest en uh, voor de PVV zeker. Heer Wilders zeg, zullen we eens op het carnaval doorgaan, Mark? Um, Oeteldonk? Ja, Oeteldonk. Den Bosch. Den Bosch inderdaad. Uh, het CDA van 21,3 in 2007 naar 10,3. De SP, 25,2 in 2007, nu 15,3 procent. De VVD van 20,4 naar 20,7, 0,3 erbij. De PvdA, 16,3, vier jaar geleden nu 15,1. GroenLinks van 7 procent, uh, ja... 2,5% ruim omhoog naar 9,6. En D66 van 2,7% ook flink gestegen naar 10,4%. Tot slot de Partij voor de Vrijheid. 12,8% nu. Komen natuurlijk vanaf nul. Uh, nog een uh, plaats. Even kijken als ik ook Gouda bijvoorbeeld. wel interessant. Het is wel een interessante plaats. Ja, ja. dan uh, gaan we. We kijken eerst naar het CDA. 17,7% uh, verliezen daar flink. Gaan naar uh, 9,7. De VVD ietsje omhoog van 15,6 naar 16. De PvdA van 19,3 naar 18,6. En dan de Partij voor de Vrijheid. Die stonden daar op nul. En die komen nu op 14 procent. En de aparte uitslagen van de wijk Oosterwijk heb je waarschijnlijk Nee, die niet. heb ik helaas niet. Nee. Goed, dat zijn, <laughs> er zijn heel staat veel, veel in. Maar... Er staat heel veel in. Het is echt een soort <laughs> toverdoos wat je daar uh, voor je hebt met Absoluut. alle uitslagen. Dat zijn de steden op dit moment. Hoeveel procent van de stemmen is geteld? Uh, 53,6. 53. En dat blijft gelijk uh, even de, de, de, de grote vier. De grote we... lijn is hetzelfde. Ja, is gewoon hetzelfde. Ja. Goed, we gaan uh, eventjes uh, reflecteren op de reacties... die we zojuist hebben gehoord op de uitslagen van uh, Geert Wilders... en ook van Maxime Verhagen. Geert Voerman, als ik even bij Maxime Verhagen mag beginnen. Uh, derde partij van het land is die geworden, zijn partij, zei hij. Is hij blij mee? We kunnen beginnen met het herstel van vertrouwen, heeft hij gezegd. Stijgende lijn ziet hij weer. Het dieptepunt van de crisis is bereikt. Um, uw reactie daar even op, vanuit uw kennis van het CDA. Nou ja, hij um, heeft natuurlijk de neiging... om het het positieve te benadrukken, en dat, dat is natuurlijk heel begrijpelijk... Uh, wanneer je partij zo onderuit is gegaan. Maar uh, als ik kijk naar de percentages... dan is er ten opzichte van uh, juni 2010 niet zo gek veel veranderd. De partij is uh, in een dal gevallen toen en zit daar nog steeds in. Uh, uh, voor hem is het heel positief dat dat dal niet dieper is geworden uh, uh, vandaag. En dat begrijp ik. Uh, tegelijkertijd denk ik dat het erg moeilijk wordt voor het CDA om, um, om uit het dal te krabbelen... als men niet precies weet in welke richting men moet, uh, het moet zoeken. En, en dat blijft toch een beetje het probleem uh, in het CDA. Um, de verdeeldheid die er bestaat over die deelname aan het, uh, aan het kabinet. Het was ook wel opvallend in, de, in, de, in, de, in, de, in het onderzoek dat is gedaan door Sineveed... Uh, uh, bij de, bij de uh, uh, uh, stembureaus, dat... Een, een klein deel van het CDA-electoraat... Uh, is naar de stembus gegaan om tegen uh, het kabinet Rutte te stemmen. Yes. Dat, zou, dat zou erop kunnen duiden dat er een enorme consensus is. Dat iedereen dat heel erg uh, fraai vindt. Maar het kan ook zijn dat, uh, dat een deel van het electoraat wat tegen is... thuis is gebleven, op een andere partij is, heeft gestemd. En ik denk dat dat een meer voor de hand liggende uh, verklaring is. Dat er zo weinig kiezers zijn geweest... die tegen ja. uh, het kabinet zijn geweest op het CDA hebben gestemd. Dus... Met andere woorden, uh, het CDA zit nog steeds in die crisis. Ze hebben geen persoon uh, die... Uh, die uh algemeen aanvaard is als partijleider. Dat is een van de redenen, denk ik ook, dat Verhagen in de campagne toch tamelijk onzichtbaar is geweest. Dat hij zich vooral als minister van Economische Zaken heeft uh, gemanifesteerd. Maar en het ik, is ook dat... een raar beeld. We zagen net op de televisie hoe ze bij elkaar kwamen, die, die slotspeech. Dan zie je daar vier mensen op een rij staan. Het lijkt wel alsof het hele politbureau op het podium gehezen werd. Ja, nou ja, dat was natuurlijk ook bij, bij Wilders zo, hè, dat de, de Limburgse lijsttrekker daar een, het woordje deed. Dat hoort er ook een beetje bij, maar het grote probleem... Maar problemen... vier mensen ja. die allemaal voor leider spelen binnen ja, het, het CDA. Dat is wel ja, erg veel. Ja, het was Vol op het podium. dat podium, dat klopt. Maar, uh, maar dat is in, inderdaad het grote probleem. Er is geen uh, algemeen aanvaarde uh, partijleider en er is ook niet iemand in de buurt die, die dat zou kunnen worden. Uh, de jager wordt wel genoemd, maar die heeft gezegd dat hij naar uh, zijn termijn als minister van financiën uit de politiek stapt. Ab Klink is politiek uitgerangeerd, althans uh, voor, vooralsnog. Uh, zo wordt het. Eurlings is natuurlijk uh, uit de politiek gestapt. Maar er is er toch wel één die zich heel nadrukkelijk in de kijker speelt, namelijk Henk Bleker. Ja. Maar dat is dan uh, meer iemand hè, tegen wil en dank. Als je Bleker ook ziet, ook vanavond, uh, wat hij zegt... Hij maakt een wat onthechte indruk. Uh, iemand uit Groningen die, uh, die in Den Haag is uh, beland. Uh, iemand uh, van het platteland die ineens in de grote stad uh, het moet uh, maar rooien. Maar daar kun je toch ook veel mee schoppen? Ik bedoel, Geert Wilders schopt ook tegen uh, het establishment aan... en uh, taboureert erop dat hij eigenlijk een antipoliticus is. Zeker. Ja, dat is zeker een, een, een stijlmiddel... die politici tegenwoordig uh, veel gebruiken om verder te komen. Ja. En ik kan eerst zeggen dat, dat, dat, dat Bleker uh, dit doet... om uh, op de hoogste positie in het CDA te komen. Want ik, eerlijk gezegd weet ik niet precies uh, of hij dat wil. En het is ook maar de vraag of hij inderdaad de, de juiste kandidaat ervoor is. Ja. Dat wat wat Margreet, zie jij nog een kandidaat? Nee, dit zijn wel de namen die een beetje dronroen. Bleker is erg ingezet in de campagne. Ik denk ook om te kijken hoe ligt hij in het land, hoe doet hij het verder. Ik denk ook, en ik vermoed dat... Uh, ik wel zeker weet eigenlijk dat het ook een pose is die Bleker aanneemt. Hè, die soort antipoliticus en dat dat heel goed uh, uitwerkt. Um, en formeel is het ook zo dat het heel lastig is om... Hè, je wijst geen partijleider aan. Het is geen functie die in de statuten of iets staat. Dat gebeurt vaak meer hè, als je een lijsttrekker... Uh, Hebt en dat is dan de partijleider. Moet ook een soort natuurlijk en... proces zijn, misschien. Hè, ja, en in op dit, dit moment zie je een vicepremier verhagen. Je kunt natuurlijk niet tegen Jan-Kees de Jager zeggen in datzelfde kabinet. Nou, dan word jij de partijleider en de vicepremier uh, even niet. Dus um, ze kunnen er nu heel lastig mee omgaan. En het andere punt is ook dat als je het nu even in het midden laat, je ook niemand beschadigt. Dus een bleker wordt niet beschadigd, en Jan-Kees de Jager raakt nog niet beschadigd. Nee, maar... Komen er nieuwe verkiezingen, dan heb je een lijsttrekker uh, die dan ja. toch fris, uh, redelijk maar fris is. Je moet er op een gegeven moment. Moet je Benoemen en dan beschadig je altijd iemand. Je moet op een gegeven moment een keus maken. Er moet gekozen worden. Um, ik vermoed dat het CDA niet kiest voordat er echt nieuwe verkiezingen komen. Dat men daarop wacht. Gerrit Voerman knikt. Nou, het probleem is dan wel dat die partij nog stuurloos blijft. Hè? Dat er dus geen uh, duidelijke leider is die een bepaalde koers uh, kan uitzetten. Er wordt natuurlijk veel verwacht van de nieuwe voorzitter ja. hè, die het CDA gaat kiezen. Ja. Daar, die krijgt een hele zware taak. Ja, inderdaad. Nou, Daar hebben we het vanavond al over gehad. Uh, dat uh, Peter Oom is daar een, een kandidaat voor en uh, Van de Tak. Die hebben beide wel uh, verschillende opvattingen over deelname aan het kabinet. En, en nog even over, over Bleker. Bleker is natuurlijk wel erg verbonden bij die, met die deelname aan het kabinet. Die zal voor een deel van, uh, van de, de achterban toch uh, ja. niet uh, erg, uh, het goed doen als. of niet erg geaccepteerd zijn als, als leider. Nee, door deelname aan dit kabinet en ook zijn rol in, uh, in het congres. Op het congres natuurlijk. Ja. Ja. We hebben uitslagen even tussendoor, ja, Mark. omdat het alweer een grote sprong is met 1 naar 65 procent. Uh, oh. Voor de Eerste Kamer noem ik weer even de zetelaantallen. Uh, de CDA, het CDA, 21, 11. Dus eigenlijk gelijk gebleven met die vorige prognose, hoor. Uh, 14 uh, voor de VVD in 2007, nu 16. PVDA van 14 naar 15, eentje erbij. SP van 12 naar 8, 4 eraf. GroenLinks gelijk gebleven op 4... ChristenUnie van 4 naar 2. D66 van 2 omhoog naar 6. Partij voor de Dieren blijft op 1. SGP verliest er eentje van 2 naar 1. En de Partij voor de Vrijheid 10, 50 plus 1. Ja, dat, dat is nog even. steeds dezelfde als dat eigenlijk dus, rond de ja, 50%. Dus het beeld blijft hetzelfde. Het blijft hetzelfde vanaf uh, eigenlijk die 30% is dat volgens mij zelfs al... dat het wel uh, stabiliseert op deze getallen. Ja, en dat betekent dat de meerderheid net niet... Inzicht is. En dat er dus een hele cruciale rol weggelegd is voor de SGP in dit plaatje met die ene zetel, hè, want ze gaan dus naar beneden van twee naar één, waarschijnlijk door de hoge opkomst, en dan zie je toch dat die partij eh, het eh, kabinet deze coalitie zou kunnen redden want over het algemeen staan zij zeer positief tegenover dit kabinet en ook tegenover een deel van die maatregelen, die strenge maatregelen van de PVV. Ja, het was wat uh, bleken, die was uh, om twee minuten over negen... al als eerste bij de microfoon. Uh, het eerste ook in geïnteresseerd was. Oh, de SGP, die krijgt er ook nog wat bij. Ja, ze zijn niet altijd zo geïnteresseerd in de SGP... maar op dit moment <laughs> wel, ja. In deze cruciale fase wel. Goed, wij gaan uh, eventjes terug naar Limburg. Michiel Breedveld is in echt bij de PVV. Laura Tassen van de PVV, lijsttrekker in uh, Limburg. Ja, het is een mooie avond... want uw provincie scoort het hoogst als het gaat om de PVV. Uh, ja, nou, voor de uitzagen die bekend zijn, uh, lijkt het erop dat 1 op de 5 Limburgers voor, inderdaad voor de PVV gekozen heeft in Limburg. Ja, hoe, waarom verklaart, hoe verklaart u het succes van de PVV in Limburg? Nou, zoals u we weet heeft Gert Wilders ook al gezegd, uh, we zien Limburg als het hartland van de PVV. Um, er zijn gewoon de mensen, de Limburgers zelf, uh, zijn het gewoon een keer zat. Uh, de regenten die al tijden op het plus zitten, ze voelen zich niet meer gehoord, ze voelen zich miskend. En uh, schijnbaar boort de PVV bij hun toch een, een gevoel aan waar ze zich bij thuis voelen. En waarin voelen de mensen zich miskend en niet gehoord? Wat je heel vaak hoort is van de politiek doet maar wat. Wij kunnen wel van alles willen als burgerzijnde. Maar als we naar de overheid stappen dan kan niks geregeld worden of het duurt veel te lang. En dat is een van de dingen die de PVV wil gaan veranderen in Limburg. Is dat we voor een slagvaardiger provinciaal bestuur willen gaan zorgen. Maar ook een transparanter bestuur. Uh, daar zijn we ook voor raadgevende referenda. Dus als er belangrijke beslissingen komen in Limburg. Dat de Limburger daar zelf over kan beslissen. Veiligheid ook een belangrijk thema voor de PVV, maar eigenlijk geen taak voor de provincie. Wilt u daar verandering in brengen? Ja, eh, zoals u weet willen wij een gedeputeerde voor leefbaarheid en veiligheid. Nou, het veiligheidsprobleem met name in Zuid-Limburg is heel erg groot. Drugstoerisme? Uh, ja, niet alleen drugstoerisme, maar ook overvallen, roofovervallen en uh, dergelijke dingen meer. Uh, mensen voelen zich niet meer veilig uh, in hun eigen dorp of stad. En daar willen we verandering in brengen. En die gedeputeerde die zal moeten gaan coördineren tussen de gemeentes en ook samen met de gouverneur. En die zal ook slagvaardiger moeten optreden om bepaalde problemen aan te pakken. Nou, hebben we hebben in Almere en Den Haag gezien dat het moeilijk is om, ondanks een grote verkiezingswinst, om dan toch in het bestuur te komen. Verwacht u dat u in Limburg wel aan de bak komt? Nou, en de PVV zal het in ieder geval niet leggen. Wij zullen er alles uh, aan doen om tot een coalitie te vormen. En uh, we zullen zien. We zullen zien, ja. Dat, dat zou toch heel jammer zijn in uw optiek? Jazeker, maar nogmaals, ik kan alleen namens de PVV spreken. U weet dat bepaalde partijen ons hebben uitgesloten hier in Limburg, waaronder de PvdA. Maar wij als PVV uh, zullen met iedereen een gesprek aangaan en dan zullen we wel zien of we tot een coalitie kunnen vormen. Het lijkt me de belangrijkste, de opstelling niet van de Partij van de Arbeid, maar vooral van het CDA en de VVD. Hoe is de samenwerking met hen hier? Dat zal ook nog moeten gaan blijken. Ik, denk, ik heb al eerder gezegd, ik opteer voor een keuze zoals in Den Haag... maar dan een leidende rol voor de PVV, dus samen met de VVD en het CDA. En we zullen met hun zeker de gesprekken aangaan... en mogelijk dat we tot een coalitie kunnen voorkomen. Gaat u toch verder dan in Den Haag? Een leidende rol voor de PVV, zei ja. u? Nou, als wij de grootste worden in Limburg, lijkt het me logisch... dat de PVV een leidende rol erin gaat nemen, ja. Limburg, Gidsland? Absoluut. Dank u wel. Michiel Breedveld. Mark, vanuit... dat uh, vraagt meteen uh, om een soort analyse van de, van de provincie uh, Limburg. Kunnen ze die leidende rol nemen of worden ze daar de grootste? Uh, nou, op basis van, als je hier even kijkt, uh, voor, voor Limburg... Uh, is vooral de PVV echt omhoog geschoten, 20 procent vanaf nul. Uh, het CDA 34,7 naar 19,1, dus die hebben daar uh, ja, 15 procent verloren... Um, en de VVD van 14,6 naar 15,9 iets omhoog. En de PVDA van 16,5, dus 14,0. Dus op basis even, dat is natuurlijk nog niet alles geteld, hè, dat is 63% geteld. Is de PVV in Limburg uh, de grootste partij? Goed, dan kunnen ze daar het voortouw nemen. Dat is ja. Limburg. Maar er zijn ondertussen ook wat grote steden binnen. Utrecht? Uh, ja. Als je het niet erg vindt, doe ik eerst even Den Haag, want die heb ik het nu voor Den Haag, staan. nog groter. Nog groter. Eh, ook weer niet alles geteld, dat is even wel belangrijk. 95 dus eh, grotendeels wel. Het CDA van 15,7 naar 6,4. De VVD van 24,2 verloren eh, naar 19,8. De PVV is daar eh, vanuit het niets naar 14,7. Magiel de Graaf eh, zit er natuurlijk ook in de gemeenteraad. Uh, de PvdA, 21,1 naar 22,5, iets omhoog. De SP wat gezakt, van 14,4 naar 9,2. En D66, ook wel flink gewonnen, van 4,1 naar 11,8. Dan uh, komen we bij Rotterdam, ook daar nog niet alles geteld, 86 procent. Um, het CDA van 13,5 naar 6,3. De VVD in 2007 16,3, nu 15,2, ook iets verloren daar in Rotterdam. De PvdA, 23,0, 24,2, iets omhoog dus. SP weer wat verloren, 18,3 naar 11,3. En de Partij voor de Vrijheid is van 0 naar 16,7. Wat ook weer opvalt is dat de PVV ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen jaar... Daar het wel weer iets minder doet. Bijvoorbeeld in Rotterdam hadden ze toen 19,2 van de stemmen. Nu 16,7. Dat is misschien ook weer waar Geert Wilders aan refereerde. Minder mensen zijn gekomen. En dat heeft de PVV in ieder geval ervoor gezorgd dat ze het niet zo goed hebben gedaan... als bij de Tweede Kamerverkiezingen. Maar toch, PVV is groot opgekomen Absoluut. in alle provincies. Ja. Zal dus waarschijnlijk ook gaan meeregeren in de provincies, Margeet Boer. Daarmee wordt de PVV eigenlijk een hele normale partij. Ja, dat, daar lijkt het heel erg op. Je hoorde net ook uh, Stassen zeggen van de lijsttrekker in Limburg... Uh, wij willen de leiding nemen als we de grootste zijn waar het op lijkt. Ze willen dus echt ook mee regeren uh, in die colleges. Het is hun ambitie. En ja, de grote vraag is dus hoe reageren die andere partijen erop? Vier jaar geleden zag je de SP als grootste partij in heel veel provincies. Heel grote winst geboekt. Is buiten alle colleges gehouden. Uh, de PVV is echt wel uh, nu de ambitie toegedaan om in die colleges te komen. En de vraag is dus, hoe reageren andere partijen? PvdA nou, heeft in Limburg al gezegd, wij doen niet mee. Dus kijk je naar CDA en VVD. Nou, in Limburg is het interessant, omdat de, uh, de CDA-lijsttrekker al gezegd heeft... wij willen best nieuwe moskeeën bouwen, als dat uh, gevraagd wordt. Al gaan de hele provincie daar niet over. En dat was het verkiezingspunt en, van de PVV. Ja, precies. Dus om het juist niet te doen. Het is heel interessant om straks te gaan kijken, hoe gaat het nou in uh, deze provincies, tussen die partijen tussen de coalitiepartijen geeft dat frictie... dan kan het ook weer zijn een weerslag hebben richting Den Haag. Dus dat is toch heel interessant om te blijven volgen. Ja, Gerrit Voerman, hoe zal dat gaan, dat soort onderhandelingen tussen die partijen? Nou ja, ze zijn eigenlijk een beetje tot elkaar veroordeeld. Want uh, het is duidelijk dat in, in provincies waar de PVV ontzettend sterk uit de bus is gekomen... Dat, dat andere partijen niet om de PVV heen kunnen, althans een aantal andere partijen... Linkse partijen zullen toch weinig uh, uh, belangstelling hebben... om met de PVV in zee te gaan? Sterker nog, zo, uh, heel veel van die linkse partijen hebben het uitgesloten. Precies. Dus wat je eigenlijk gaat zien, uh, dat is toch wel uh, interessant. Uh, in het begin van de jaren zeventig kenden we programcollege's. Dat waren allemaal linkse colleges. Linkse partijen gingen toen meerderheidscolleges creëren... En, uh, en die kwamen in de plaats voor, voor consensuscolleges voor afspiegelingscolleges. En we gaan nu naar een situatie... door de polarisatie die is opgeroepen... onder andere door de opkomst van de PVV... gaan we eigenlijk terug naar dat soort uh, uh, collegevorming. Alleen, nu is het niet rechts of links die het doet... maar rechts ja. die het uh, gaat, uh, gaat doen. En wat gaat dat dan concreet betekenen... voor het beleid in zo'n provincie? Wat gaan mensen daar nou van merken? Nou ja, de provincie die, uh, die houdt zich vooral bezig met ruimtelijke ordening, met openbaar vervoer, uh, met uh, cultuur. Ik denk dat er uh, onder andere flink bezuinigd gaat worden. Dat zijn, daar zijn die partijen het over eens. En dat dat, dat ook in die provincie, het uh, ambt, aantal ambtenaren wat we, moet worden teruggebracht, dat dat ook in hele concrete uh, maatregelen, tot concrete maatregelen zal leiden. Die mensen. Zeker, ambtenaren zullen gaan merken. Ja. Nog even wat uitslagen tussendoor, ja, Ik zag dat... Mark weer, Winken. Ja, Utrecht belooft natuurlijk, dus ja. dat moet ik wel even nakomen. <laughs> ja, zeker. 13,6% in 2007 voor het CDA, nu 6,2%. De VVD van 17% naar 16,5%. Ietsje verloren. De PVDA van 20,6% in Utrecht naar 20,5%. Ietsje verloren, dus heel weinig, ja, een tiende. De SP van 15,0 naar 9,1%. D66 heeft het heel goed gedaan in Utrecht van 7,3 naar 16,4. GroenLinks eh, 17,3 naar 16,3. Dat is Utrecht. Nog meer? Want ik zag dat ook Edam-Volendam... dat is een bolwerk van de PVV, ja. bijna klaar is met tellen... of misschien zelfs wel helemaal klaar ik, is ik uh, met tellen. Edam-Volendam. Daar ga, ga ik het voor dan krijg je natuurlijk ook uh, e Appingedam. Wat dat, uh, <laughs> Alles <laughs> er zit dan ook Edam in. Ja, we ja. <laughs> hem nu wel. Uh, dat is uh, Even kijken, Partij voor de Vrijheid is daar inderdaad... van 0 naar 27,6 procent. Dus uh, meer dan een kwart. De VVD van 16 procent in 2007 naar 16,2 het CDA enorm gezakt, uh, althans ja, de, ze hadden de vorige keer meer dan de helft. 54 nu 31,5, dus ruim 20 eraf. Uh, de SP van 7,7 naar 4,9 en even kijken nog, ben ik niet nog niet vergeten. PVDA geloof ik, 9 in 2007, nu 8 Goed, dat dus zijn laatste de uitslagen. uitslagen waren dat. We uh, hebben er net eventjes gereflecteerd op de reacties van uh, de CDA-leider. Uh, we zouden het ook nog eventjes hebben over de reactie van de PVV-leider, Geert Wilders. We hoorden hem net zeggen, uh, als de opkomst hoger was geweest... dan was de uitslag voor de PVV ook hoger. Ja, dat geldt voor alle partijen natuurlijk. Maar uh, hoe, moet je, hoe moet je hem, hoe moet je zijn, uh, zijn houding op dit moment duiden, Gerrit Voerman? Nou, ik denk wel dat hij daarin gelijk heeft. Eh, want eh, het, het is eigenlijk. De opkomst kan verschillen per partij. En Wilders, zijn achterban, is moeilijker bij de stembus te krijgen dan die van het CDA of van de SGP. Die zijn dan in het algemeen trouwer. Dan, uh, dan uh, de achterban van zo'n populistische partij als de, als de PVV. Dus hij had wel, naar mijn idee, gelijk. in het feit dat, dat er een, een, een flink deel van de achterban. zoals ook in de enquêtes is uh, gebleken, thuis is gebleven. En dat als hij wel was komen opdagen. dat het voor hem uh, er beter uit had gezien. Want als je in het kijkt naar de peilingen. Bij de, bij de, voor de Tweede Kamer, dan staat de PVV hoger dan uh, wat ze nu uh, bij de statenverkiezing hebben uh, verwezenlijk. Ja. Mag ik er nog een punt in gooien, want we hebben het nu over de PVV, maar we moeten het eigenlijk ook gewoon over links hebben. Links had aangekondigd dat dit het referendum tegen het kabinet zou worden. Ze stonden bij elke demonstratie vooraan. Ze, dit kabinet zouden ze wel eventjes uh, op uh, wegwerken. Uh, Margreet, dat is niet gelukt. Nee, dat lijkt niet gelukt, hè. dat moeten we toch nog steeds zeggen. Um, je zag wel in de toespraken die ze gehouden hebben, dat de toon nog steeds was, wij hebben wel gewonnen, dit kabinet heeft geen meerderheid. Als het op 37 30 blijft, dan zullen deze partijen blijven volhouden dat dit kabinet geen meerderheid heeft. En er zal Rutte uh, continu last van blijven houden in de Tweede Kamer. Als die ene zetel er de komende uren of dagen nog bij komt richting 38, dan uh, heeft Rutte echt pas recht van spreken. En dan is echt de mond gesnoerd, denk ik, van de oppositie. Want anders zullen ze het altijd blijven gebruiken dat net die ene zetel er niet zal zijn. En dat zullen ze tot, ik denk, tot de minuut van nu vol blijven <laughs> houden. Hè? Zullen we eens kijken of ze dat volhouden? Want uh, de Partij van de Arbeid hebben contact mee met uh, Wilco uh, ...die heeft Martijn van Dam bij zich staan. Ja, meneer van Dam, het lijkt een beetje een, een, verkiezingsoverwinning, of een overwinningsnederlaag voor de Partij van de Arbeid... ...wat vaker vertoond is in de geschiedenis van de partij. Misschien wel de grootste, maar die coalitie zou toch ook wel eens een meerderheid of maar een hele kleine... ...of toch een grote minderheid kunnen hebben? Het wordt ontzettend spannend. En, uh, je kunt nu nog niet zeggen naar welke kant het dubbeltje uiteindelijk zal vallen... Um, het enige wat wel duidelijk is, is dat deze coalitie... in elk geval geen duidelijke meerderheid van de Nederlanders achter zich heeft gekregen. Um, en dat vind ik al een signaal op zichzelf. En ja, ik hoop dat ze ook uiteindelijk net niet die meerderheid zullen hebben. Ook niet met de SGP. Ik hoop dat ze net op die 37 zetels blijven... blijven uh... Uh, blijven steken. Ja, wat minder mag voor mij natuurlijk ook. Maar, um, dat zou namelijk betekenen dat we vanuit de Eerste Kamer ook echt een, uh, een machtspositie krijgen... om bij het kabinet af te dwingen dat het beleid eerlijker wordt. En dat was waar het ons allemaal om te doen was in deze campagne. Ja, maar dat uh, dreigt nu toch niet te lukken... terwijl de Partij van de Arbeid op zichzelf uh, heeft gewonnen. Want een zetel erbij volgens de laatste cijfers. Ja, dat is, dat is sowieso al veel meer dan wat we hadden verwacht op basis van de peilingen. U had met een nederlaag rekening gehouden. Uh, nou ja, als je naar de peilingen keek, dan waren wij blij geweest met 11 of 12 zetels. En, uh, en nu gaat het om 14 of 15. Ja, dat is natuurlijk een prachtige, prachtige uitslag. Dus... Um, ja, ik denk dat de pijlers ook hun systematieken misschien nog eens naar moeten kijken. Of dat het misschien ons gewoon gelukt is om vandaag veel meer mensen naar de stembus te krijgen dan uh, wat de pijlers hadden verwacht. Maar dit is in elk geval een veel betere uitslag dan wij hadden gedacht. Ja, en voor het kabinet zal het erom hangen. Uh, ik, ik weet nog niet of ze de 38 zetels gaan halen, hè? want daar gaat het om. Dat is een meerderheid in de Eerste Kamer. Tot nu toe zie ik de coalitie op 35 of 36. Nou, een heel misschien met een zetel van de SGP erbij als ze die zomaar mee mogen tellen komen ze op 37. Dat is nog steeds geen meerderheid. Dat geeft de andere partijen in de Eerste Kamer echt de mogelijkheid om... Dus u, u bent blij, kortom. Ja, ik ben blij, maar het gaat me veel meer om ook de dingen waar wij campagne voor hebben gevoerd. De laatste twee weken ging het om kinderen met een handicap die niet meer het onderwijs krijgen. Mensen met een handicap die niet meer aan het werk kunnen. Daar gaat het om. Oké, okay, tot zover Martijn van Dam van de Partij van de Arbeid... in het Paard van Trooien in Den Haag. Gaan we meteen naar Mark hier zo aan tafel. Want Mark Visser, de uitslagen. En jij hebt weer nieuwe tussenstanden. Ja, interessante ontwikkeling. Uh, nu ruim twee derde geteld, 67,9 procent. Het CDA, die de hele tijd op 11 stond, komt nu op 12... Die snoepen ze niet al van de VVD, want die blijven op 16. En de Partij voor de Vrijheid op 10. Dus dan een uh, snelle rekensom. Dan is er wel ergens eentje weg. Dan is er eentje uh, ergens weg, inderdaad. En Hebben ze bijgevonden? Nou ja, de PVDA die is er nu. Ik weet niet of je dat zo kunt zeggen dat ze zo zijn overgesprongen. Maar in percentages gezien uh, staat de PVDA nu weer op 14. Die stonden dus op 15. Dus daar is er eentje weg. De rest is namelijk gelijk gebleven. 8 voor de SP. GroenLinks 4. ChristenUnie 2. D66 6. Partij voor de Dieren 1. Partij voor de. Uh, Even kijken, de SGP 1 en de 50 plus 1. Dus um, nogmaals, CDA 12 dus nu, van 11 naar 12. Hadden natuurlijk 21 in 2007, maar even ten opzichte van de vorige prognose. VVD 16 en de Partij voor de Vrijheid 10, en dat is bij elkaar 38. En dat is dan ineens die 38 waar Mark Rutte op hoopte. We houden nog steeds alle marges in de gaten, maar het is toch een heel ander beeld dan waarmee we de avond zijn ingegaan. Bert. We gaan naar Joris. Joris van de Kerkhoff. Want die is in de plek waar we het eigenlijk de hele avond over hebben. In de Eerste Kamer. Joris, voor een afsluitende stichtelijke woorden. Ja, groene bankjes waar ze met z'n allen op gaan zitten: links en rechts. Nou ja, 38 aan de ene kant en 37 aan de andere kant, zo lijkt het uh, dan nu. Die bankjes die zijn wel heel erg smal. Dat ze daar allemaal in passen, dat is toch wel, uh, wel heel erg knap. Het merendeel van de mensen die hier aanwezig waren in de Eerste Kamer vandaar... is, uh, is al naar huis gegaan. Mensen van de SGP, van de ChristenUnie, een beetje verdrietig allemaal... omdat ze uh, een aantal zetels verloren hebben de Partij voor de Dieren, waar het allemaal niet zeker van is. Maar er hangt nog wel een poster van 50+. plus Die zou dan met één zetel in de Eerste Kamer komen. Vanuit de zaal van de Eerste Kamer, de vergaderzaal... kom je in de commissiekamers, dan zie je alle voorzitters hangen... mevrouw Timmerman-Buk. En daar zie je dan uiteindelijk ook nog... en die heeft de hele avond opengestaan... De, de commissiekamer van het, van het CDA. En daar staan dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Nou, dat zijn er dus twintig. Nou, de helft kan dan weg eh, bij het CDA. En de andere helft, die moeten dan eh, ergens anders eh, naartoe. Het is wel een prachtige eh, kamer waar ze uiteindelijk hun uh, vergaderingen hebben. Want er staan overal wetboeken en, uh, aan alle kanten. En ondertussen loop ik, en dat moet ik niet doen, zomaar een stoel om... Jongens. Nou ja, laat ik hem daar Respect. liggen, die stoel. Ja, laat ik die stoel daar liggen, daar hoeft daar niemand uh, meer op te zitten. Een symbolisch beeld wel. Oké. Okay. Nog laatste cijfers, Mark? Uh, nee, niet, uh, niet ten opzichte dus van die laatste prognose okay. in ieder geval. Houden we het daarbij. Het beeld is veranderd. Het beeld is nog niet helemaal duidelijk. Dat zal het in de loop van de nacht vast en zeker worden. Voor ons is het wel duidelijk. We stoppen ermee. We gaan ermee eindigen, inderdaad. Ik dank iedereen hier zo uh, aan tafel voor uh, de medewerking. Mark Visser natuurlijk, Gerrit Voerman... professor Gerrit Voerman van de Universiteit Groningen. En natuurlijk ook Margreet Boer. We deden het graag voor u. De hele avond hebben we samengevat. We waren overal. Het is een onduidelijk beeld. Hoewel, 38, 37, 37, 38. Het gekke is dat zal het nog wel eens tot diep in de maand mei kunnen blijven. De verkiezingen voor de Provinciale Staten 2011 waren dit. Het gekke was dat op Twitter. Sommige mensen ook nog zeiden... De verkiezingen Provinciale Staten 2010. Dat zal de vermoeidheid wel zijn geweest uiteindelijk. U heeft geluisterd naar een uitzending van de NOS... in samenwerking met de andere omroepen hier op Radio 1. Zo gaat Harm Edens verder de nacht in. Dat moet wel aardig zijn. Nog een hele mooie avond. Dag. De coalitie staat op 37 zetels. Meneer Cohen, zeg het maar. Ja, nou, dat is een, lijkt mij een prachtige karakteristiek. Uh, als wij inderdaad 15 zetels zouden halen... dan zouden we er even op vooruit gaan. Uh, als de coalitie op 37 staat...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 Het CDA is sinds mensenheugenis niet meer de grootste in de Eerste Kamer nu. Nee, en ook niet in de provincies. En dat zijn ze toch eigenlijk de afgelopen tijd. waren ze ook overal de grootste bijna in alle provincies bij de vorige staten. En nu niet meer. Dus je krijgt totaal andere verhoudingen. En als men denkt het zonder het CDA af te kunnen in de provincies... moet men dat vooral doen. Mijn boodschap blijft. Het CDA is nodig. 37, het wordt dus heel spannend. Nou, ik ben ontzettend blij echt met uh, deze uitslag. We hebben 9 en wie weet uh, komt er nog wel wat bij. Zetels uit het niets gehaald... Dus uh, ja, wij krijgen er zoveel uh, politieke invloed bij. En staat de leden blij dat ik uh, alleen maar verheugd kan zijn over dit resultaat. Ik juich al de hele avond. want deze 66 gaat van twee naar zes zetels. Dat is al de hele avond duidelijk. Uh, en het is een ruime zes. Dus wat er ook gebeurt, wij gaan winnen. Maar het is inderdaad heel spannend wat gaat er gebeuren met de coalitie. Spot je voor morgenochtend al klaar of is het voorbij? Nee, nee, we hoeven geen sportje voor morgenochtend te, te doen, maar het is niet voorbij. We hebben nog een hele spannende tijd uh, te, die we tegemoet zien. Vond u het ook een beetje een rare avond? Nou, ik weet niet of raar het woord is, maar wel, uh, ja, het is een bijzondere avond. Want je verwacht een heel groot verlies en het wordt een groot verlies. Um, en daar zit verschil tussen, maar ja, of je met dat verschil dan zo blij moet zijn dat, je, dat het ook meteen een goede avond is, dat denk ik niet. Dus ja, raar is misschien toch wel een aardig woord.